Goedenavond, ik ben Esther Dijkstra. Het KNMI heeft code geel voor vrijwel het hele land verlengd... tot zondag 11 uur. Dit weekend trekken er opnieuw buien over Nederland... en lokaal kan er wel 10 centimeter sneeuw vallen. Ook vandaag viel er op verschillende plekken in het land sneeuw. Vooral op de Veluwe, in Limburg en rond Nijmegen. Rijkswaterstaat heeft sinds donderdag op Nieuwjaarsdag... al meer dan 7,2 miljoen kilo zout gestrooid op de Nederlandse wegen. En het winterse weer zal ook morgen voor honderden annuleringen op Schiphol zorgen. Dat laat de luchthaven weten. Reizigers worden aangeraden de vluchtinformatie goed in de gaten te houden... of contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij. Het is nog niet bekend hoe lang de problemen aanhouden. In het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde is een herdenking geweest... voor de drie mensen die een jaar geleden in korte tijd vermoord werden. Burgemeester Schouter zei dat, het nog altijd, dat ze het nog altijd vreselijk vindt. De moorden werden allemaal gepleegd door dezelfde dader. De rechtszaak tegen hem begint in het voorjaar. En dan heel wat anders. China heeft de anticonceptiepil en condooms per 1 januari duurder gemaakt. Die waren belastingvrij, maar nu komt er 13 btw op. De Chinese regering worstelt met de lage geboortecijfers. In 2024 daalde die voor het derde jaar op rij. Het is dan ook niet de eerste poging om die cijfers weer te stimuleren. Vorig jaar bedacht China al subsidies voor de kinderopvang. En ze geven op universiteiten en scholen lessen over liefde en over gezinnen. Dan heb ik nog het weer voor je. Er valt dus ja, regen en sneeuw en plaatselijk kan het glad zijn. Vannacht neemt de kans op sneeuwbuien toe. Het wordt maximaal 3 graden. Morgen is net als vandaag, maar dan 1 tot 4 graden. En dat was het Vijfdrag Nieuws. Esther, dankjewel. En kijk dus ook goed uit als je de weg opgaat. Op, op dit moment vijf vertragingen. Dit zijn de drie langste. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Echt en Born. 10 minuten. De A2 richting Maastricht-Noord tussen Airport Maastricht-Aken en Maastricht-Noord. 15 minuten. En dan viel op de A20 richting van Holland tussen Kortland Aquaduct en Terbrechtseplein. 30 minuten. En de dus die krijg je van jullie. af. We beginnen op de A2 echt richting Weert bij L 207.9. De A4 de grens met de België richting Bergen op Zoom bij Olsendrecht 249.6. De A7 Groningen en Drachten bij Marem, 109. De A7 ook dracht richting Heerenveen bij Drachten 161.0. En tot slot de A20 Gouda richting Rotterdam bij Capella aan IJssel op de rem bij 38.0.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 Het is sale bij Bol, met kortingen waar je ja tegen zegt. Zoals winterse mode, nu met tot 50% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle kortingen bij Bol. 15, Lieve luisteraars van 538, namens de Middagshow, wens voor jou. Heel gelukkig, nieuwjaar. Waken er wat van, feest hem nog even lekker uit ook. Ja, Happy new year. Happy Oh ja, lekker die vrijdagavond show met Joe Buzzi en Maal Smit. En nu eerst Alan Walker. Radio 50, uh. <middels> Boezie, Maals, Smit en Blink Twice op 538. Zometeen bellen wij met de grootste foodfluencer van Nederland, Veggie lernen. want wat zijn de grootste foodtrends voor het komende jaar? Ze zat er vorig jaar ook al bovenop. Dus dat hoor je zo. 538 Favorite Taylor Swift Altalight. Favorite. Favorite I had a bad lovers the trash. It's never gonna De vrijdagavond van 538. Jordi en Julia. We zijn nog niet uitgebuikt van kerst en oud en nieuw. Of we gaan het alweer over eten hebben. Het afgelopen jaar werd gevuld met de Dubai-rape. Oliebollen met chiliolie. matcha en kipnuggets met kaviaar. Maar wat kunnen we voor foodtrends in 2026 verwachten? Nou, iemand die daar alles van af weet, die hangt nu bij ons aan de telefoon. Zij was de vrouw achter snackbordjes Rocky Roads. En wij vinden haar de foodfluencer van dit moment. Mag ik een slotte applaus voor Peggy Gylène? Hallo. Gylène, goedenavond. Goedenavond. Hallo. En uh, namens ons nog de beste wensen. Ja, jullie ook. De beste wensen. Dankjewel, dankjewel. dankjewel. Heb jij uh, een, een lekkere eet, uh, eetverstijn gehad de afgelopen dagen? Ja, tuurlijk. Ja, dan, als je dat niet hebt gehad, dan heb je het denk niet goed gevierd, te feest. Ja, en ik zag op 1 januari nog jouw oliebol tosti. Ja, ja, ja, ja. Dat is echt uh, heel lekker. Ja, ik zou het iedereen aanraden. Maar de meningen waren verdeeld. Want oh, Dat is gewoon een oude, en... een oude oliebol en die doe je er midden met kaas ertussen dan. Gewoon door het ja, en dan wat oh. specifiek een oliebol met krenten. En dan heb je al vaak wat weerstand. Want er zijn echt mensen die daar uh, die geen fan zijn van oliebollen met krenten. Maar het is eigenlijk een krentenbol met kaas. Maar oh. dan nog lekker. Ja, heerlijk. Hey, um, om toch nog eventjes voordat we op het nieuwjaar vooruitblikken terug te kijken naar het afgelopen jaar, 2025. Jij hebt uh, aan het begin van het jaar ook foodtrends uh, voorspeld. Zijn er uh, daadwerkelijk ook nog uh, van die trends uitgekomen dan? Ja, ik denk een deel wel. Vooral de, de, de trends die ik eigenlijk heb voorspeld aan de hand van trends... die al aan het beginnen waren, zeg maar aan het ontstaan waren. Dingen die ik zelf heb bedacht, die zijn helaas niet <lacht> uitgekomen. Ik dacht bijvoorbeeld, ik vind een Turkse vind ik heel erg lekker. Uh, en ik dacht, nou, hoe leuk als dat een foodtrend wordt. Maar nee. dat heeft helaas niet mogen gebeuren. Maar wat bijvoorbeeld wel echt een grote trend is geweest, zijn de... Amerikaanse crumble-achtige cookies. Ja. Die zag je in 2024 echt al volop op TikTok voorbij komen. En in 2025 heel veel plekken in Nederland die ook echt van die extreme koekjes zijn gaan maken. Nou, en laten we ook niet uh, vergeten dat jij zelf een foodtrend trend weer uh, groot gemaakt hebt. Dat is uh, toch wel de Rocky Road geweest. Ja, ja onbewust, onbewust heb ik er ook eentje gecreëerd. Maar die uh, had ik nog niet voorspeld in die 2025 voorspelling. Maar wel heel leuk dat die zo, uh, zo ja, aangeslagen is. Voor de duidelijkheid, dat, dat is natuurlijk... Dat je, uh, je allemaal ingrediënten in een bak gooit en dan, ja. dan een chocolade erbij smelt. En dat wordt dan uiteindelijk een soort van uh, uh, grote reep of zo. Hè? Zo moeten we het even voor ons zien. Ja, ja, je kan het aan Jordi vragen. Hij heeft er een keer eentje ja. voor mij gemaakt. Die was heel <laughs> lekker. Ja, nou, het, gewoon, Je doet er van alles in. Het is dus ook zoutige dingen en, en zoetige dingen. Dus pretzels, maar je kan er ook... MM's in gooien. Mini het is lekker ook. om een soort van purge in te doen, waardoor je een andere structuur hebt. En dan inderdaad gewoon chocolade, dan maak je een soort van harde, harde grote cake. Hey, was ja. dat dan ook gelijk jouw uh, hoogtepunt van het afgelopen jaar? Ja, ik, ik, ik moet zeggen, de Rocky Road heeft mij wel echt ook veel gebracht. Gewoon veel, veel leuke momenten. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat, wel, uh, dat we dat wel een hoogtepunt mogen noemen. Ja. Ja, en, en dan zijn. toch wel het nieuwe jaar 2026. Fedje ja. wat kunnen we verwachten? Ja, dat is een spannende. Nou, ik denk allereerst... en dat is een beetje een uh, overkoepelende trend... Uh, wat je in 2025 heel erg zag... was protein. Dus uh, protein alles, hè? Protein ja, desserts, protein kaas... protein melk. Um, ik denk dat die hype een beetje... aan het omslaan is naar een hype. En dat is denk ik wel goed. Die meer focust op... vezels. Okay. Want in dat hele eiwit. Uh, verhaal vergeten mensen vaak om vezels te eten. Uh, en er, je ziet ook een soort anti-beweging naar eiwitten... maar dan de onbewerkte eiwitten. Dus weer terug naar de bonen, de pulvruchten, de noten... melk, eieren, noem maar op. Ja. Uh, ja, ik heb ook altijd, als je zo'n eiwit reept dan krijg je zo'n opgeblazen gevoel van je. Dan hele, hele je darm ja, en ze, ze, ze, ze, ze gooien het ja. over Op een gegeven moment had ik zelfs cheese dippers met proteïne erin. <lacht> Toen dacht ik, ja, nu zijn we echt aan het doorslaan. Ja, ja, ja. En het, dat is het met hypes. Kijk ook naar zo'n Dubai-reep. Oh. Daar betaal je ook drie keer zoveel voor als een normale chocoladereep. Chocolade maar hypes en trends verkopen. Ja. En daarmee hoop ik dus niet dat de onbewerkte producten ineens enorm in prijs gaan stijgen. Stel dat dat weer een beetje terugkomt ja. komt. Oké, okay, en naast um, proteïne en onbewerkt, wat nog meer? Nou, wat heel leuk is: uh, je ziet nu dat we veel. K-pop Demon Hunters, heel populair. Is echt wereldwijd op Netflix. Ik weet niet of jullie die hebben gezien. Nee, niet gezien, maar ik Ja, daar, het wel, daar wel. is het nummertje Golden ook, ja. uh, die wij draaien op ja. 538, heel bekend van geworden. Draaien jullie regelmatig? Ja, nou, die film heeft eigenlijk een soort beweging in gang gezet... dat heel veel Koreaanse dingen weer heel populair worden. Zo ook Koreaans eten. Oh, yes. Dus, dat zie je echt op veel plekken en ik, dat vind ik heel fijn. Want Korea is echt een heerlijke... Een soort van keuken, maar uh, niet alleen qua eten, maar ook bijvoorbeeld qua drankjes of desserts en smaken. Bijvoorbeeld zwarte sesam of Heerlijk. taro, bananen. En de pandan dan, oh, want dat, dat zie je nu ook veel, die pandanrepen van een non-spon wel, maar de bonte koe. Nou, ja. waanzinnig. Dat is een soort. Ja, wat, wat is pandan precies? Ja, pandan is een, een blad en het is heel geurig. En als je het kookt, dan, uh, dan neemt hetgene waar je het in kookt... bijvoorbeeld rijst of zo, neemt heel erg die geurige, bloemige smaak over. Het wordt heel veel gebruikt in Indonesische gerechten. Uh, en dat zou, is nou ja, sowieso de invloeden uit Aziatische landen... Zuidoost-Aziatische landen. Uh, ik ben blij dat dat steeds meer trendy wordt... want die smaken zijn ook echt moet ik zelf zeggen, ja, overheerlijk. zo Van Dan bijvoorbeeld. Ja, ah, echt, het, uh, het water loopt ons hier uh, in de mond in de studio. Fegilene, uh, dank je wel voor het uh, nou, voorspellen van de food trends van 2026. Uh, ze kunnen bij jou op Instagram en TikTok, uh, als je daar nou gewoon zoekt op Fegilene. Als ze je, je niet aan volgen, kun je daar alle trends nog op een, op een rijtje vinden. En dan gaan uh, nou ja, hoop... we je volgend jaar weer om te kijken <laughs> ja, of het zo ja, is het ja, Ik hoop wel dat je wat eerder langskomt bij ons in de studio en dat we dan even wat dingen kunnen proeven. Dat zou nog, nog veel leuker zijn. Ja, misschien weer een Rocky Boat met Tandam. Oh, oh, heerlijk. Ja, nou, in. heerlijk. <laughs> uh, Gilene, dankjewel. En nog een hele fijne avond, en Fijn weekend. Dankjewel. Hoi, hoi. Goed, vijf uur acht. Jordi en Julia hier met de Vrijdagavondshow. En nu, Cyril, hier is stumbling in. Our love is alive.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 Discover the new Mindshift flow from TUI Cruises. Book nine nights Mediterranean from just 1.899 euros. At your travel agency and at Mindshift.com. De vrijdagavond van 538. Jordi en Julia. Het is uh, half acht. Jordi en Julia hier op de plek van Bas en Dylan Met uh, Esther Dijkstra ook het nieuws. Ja, zeker. Ja, dit vinden vrouwen aantrekkelijk aan een man. En het is niet meer wat het vroeger was. Dat hebben wetenschappers ontdekt. Ze lieten vrouwen tussen de 19 en 70 foto's van mannen. Oh, Natuurlijk, ja. Brede ja. doelgroep wel. Ja, ja, ja. Wat blijkt? Nou, de jongste vrouwen... die houden van gladgeschoren en gespierd. oh ja, yeah, yeah. ja. Nou wil ik even hoe oud als ook weer Julia. 27. Waar hou jij van dan? Glad <laughs> gladgeschoren en gespierd. <laughs> ja, dan val jij nee, wel in deze ja. categorie. <laughs> <hij> nee, een beetje lichaamshaar mag wel. Ja, want ik ben dus 32. Ik, ik vind mezelf dus iets ouder. Uh, die, dan zou ik moeten houden... van vollere baarden. <mauw> uh, iets volwassener en meer betrouwbaar waar vinden ze het belangrijk, maar ook dat het iets slanker is. Nou, ik weet het niet helemaal. En dan heb je nog de oudste categorie. Uh -huh. en, um, wat is dat dan? Wat voor leeftijd spreken we dan over? Oudste categorie? Ja, dat, dat is dus ergens tussen de 19 en 70. En dan hebben ze gewoon gezegd de jongste en de iets oudere en de oudste categorie. Dus ik, ik gok dan... Denk over vijftig. Ja, vijftig. Ja, oh, ik 50. ben echt mannen voor vijftig. Ik ga deze avond. Echt lullig. Echt ja, lullig. Nee. <laughs> nee. Oké, okay, dus vijftig, zeventig, laten we daarvan Ja, ja, ja. ja die, uh, die zijn minder zo van die, van die typische mannelijke trekken. we mag, dus, mag iets minder heel mannelijk, weet je wat dat. En ze we willen gewoon dat het gezond is en benaderbaar, vinden ze het belangrijkste. Gezond en benaderbaar. Ja. Wat begrijp ik nou? Ik hoor helemaal niks terug over baardhaar en baarden, et cetera. Dat, dat, nou, dat, ik vind dat de, is baard niet en bij de baard, de nieuwe, Heel aantrekkelijk bij mannen. Oh, man. nee, nee, Och, nee, nee, nee, heerlijk. Uh, Stoppels of een baard? Ja, een baard. Oh? Nee, echt een, een goede, volle baard. Dat vind ik echt heel sexy. Jordi, ja? wat vindt jouw vriendin en, en, en waarom heb jij dan geen baard? Nou, dat lukt het niet. Dit <laughs> is, is ons zeker puntje hoor. Ja, leuk. Leuk dat je er even <laughs> over begintje Ik, uh, nou, ben tot veel dingen in staat. Maar baardhaar laten groeien, dat is er geen van. <laughs> oh, en nee, mocht je nou net een vriendin hebben die dat helemaal niet erg vindt. Nee, dat klopt. Oh, dat nee, vindt... Ik heb haar eigenlijk nooit over gevraagd. Maar ze is op een of andere manier verliefd op me geworden. Dus het uh, gaat om karakter. Denk heb je nee, nee, borsthaar? <laughs> ik heb ook... Nee, ik heb ook geen borsthaar. Nee, nee dat klopt. Nee, dat uh, komt haar. Dank heb Dit was jullie, hoor. <laughs>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 The edge when your heart feels broke. Forgive and forget when. They Weet je wat een vriend van mij met uh, de auto nieuw is overkomen? Ja, ik heb het uh, gisteren al verteld op de radio, maar het is zo'n goed verhaal dat ik het nog een keer vertel. We wilden pizza's bestellen. Uh, we waren met een man of twintig. Uh, nou ja, reken maar uit. Twintig keer, wat is kost een pizza tegenwoordig? Vijftien euro, zoiets, denk ik? Ja, ja. Nou ja, dat is bij elkaar zo'n driehonderd euro. Dat is gewoon een dure, een dure rekening. Ja. Alleen, die bestelling stond toch... Uh, dus nog op het adres van zijn ex. <laughs> ja, dus het was onmogelijk. We hebben geprobeerd dat bedrijf te bellen. Nam niet op. Was onbereikbaar. Was ergens een, een lokaal pizzahutje. Oh nee. Ja, en hij heeft ook niet eens een, een bedankje gekregen of zo van haar. Respectloos. Dus uh, ja, zij kreeg de pizza en hij kreeg de rekening. Vanaf maandag 19 januari. Hier, hier met je rekening. Wacht, hebben we dus. Zij heeft die 300 euro aan pizza's, dat hebben zij gewoon opgegeven. opgegeven. Ja, hij heeft niks meer van haar gehoord. Ja, maar stel je voor, er staan opeens ja, 20 pizza's voor de deur. Chill. Ja, maar wat moet je met 20 pizza's? Stel je voor, je zit alleen thuis. Opeten. <laughs> Watch me. Nou goed, het, het, zou ja, dus wel, eten, ja. het zou dus wel een rekening kunnen zijn... die je kan insturen voor hier met je rekening. Vanaf 19 januari gaan we weer rekeningen betalen. Ieder uur hier op 8. Ja, en maar... naar dat soort verhalen zijn we ook op zoek je, gewoon naar die bizarre ongelukjes. Uh, als het iets grappigs is, misschien iets emotioneels. Je kan het dus insturen, je, jouw rekening met een verhaal... eigenlijk via 538.nl. Ja. Dan bestaat er een kans dat jouw naam op de radio genoemd wordt. Dan moet je snel bellen naar de studio. En uh, als je dan op tijd in de uitzending bent... dan gaan we jouw rekening gewoon betalen. Hier met je rekening vanaf 19 januari op 538. En je rekeningen moet je nu alvast indienen via 538.nl. Hier is Rick en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 Ik por la wat y la doen. y se me wat de la mano Ik esta niet wat yo moet contigo y weet con ella la moet y llegaba weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat Y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé, me pasé de copas, hace dormir contigo y me desperté con otra. Hace más un mes, juré que era la última vez perdonarme.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 you yeah. yeah. Achter midnight op 538, uur 8 met nu Afro Jack en Alo Black in my world I had a dream I was standing on a star sword and shiny armor, cause I'm your hero in distress. And jumping in and out of windows like some Casanova, I lost a piece in every house. My noble steed has left my side and I am getting older, now ain't this king a courtyard clown? I believe. My teeth into the sweet poisoned apple, and I've been rained on ever since. Uh, the witches tricked me with her tales of fame and golden medals, enough to fool this bastard prince. But then I saw you in your red dress. You the fairy tales and made-up stories, They make me howl just like a wolf.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 I Believe op 538. We hebben een één. het favoriete onderdeel van Julia, het Het Vrijdagavondkwartet. Ja, tenminste, als we Bas en Nillen mogen vervangen. Want die doen altijd iedere avond op vrijdag het Vrijdagavondkwartet. Het is heel simpel. Zometeen hebben we vier luisteraars nodig. Die krijgen één geluid te horen. Doen ze dat geluid allemaal zo goed mogelijk na. En gaat dat allemaal goed. Dan ga je er vandoor met prijzen. Dus eigenlijk heel simpel om prijzen te winnen. Dus wil je meedoen? We zijn op zoek naar jou. 0909 358. Dus 0909 30538 Oh sorry, bang, ik hoorde je niet. Niet weer honderd keer dat nummer herhalen, Jordi. 0909-3050. Oké, okay, ja. Dat moet je bellen nu dus. Nou, 0909 draak. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.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 538 nieuws. 8 uur. Goedenavond, ik ben Esther Dijkstra. De eigenaar van de Zwitserse bar zegt dat zijn zaak de laatste 10 jaar drie keer is gecontroleerd.